Uur. Jobboots met het NOS Journaal. Van de acht slachtoffers van de brand in de nachtclub in Roemenië... die vanmorgen in Nederland arriveerden... zijn er twee kort na aankomst overleden. De andere zes zijn overgebracht naar de drie brandwondencentra. Vlak voordat ze aan boord gingen van het vliegtuig in Boekarest... werden de slachtoffers nog extra beoordeeld door Roemeense artsen. Ze reisden onder begeleiding van een gespecialiseerd medisch team uit Roemenië. De zes slachtoffers die nu in Nederland worden behandeld... zijn er slecht aan toe. Eén patiënt verkeert in kritieke toestand... De manifestatie van Utrecht bekend kleur in een park aan de rand van de stad verloopt rustig. Er doen enkele tientallen betogers aan mee. Uit voorzorg is er wel veel politie aanwezig, meldt RTV Utrecht. Het is een demonstratie van tegenstanders van Pegida, de organisatie die tegen de komst van vluchtelingen is en morgen een demonstratie houdt in hetzelfde park. De aanhangers van Pegida wilden in het centrum van Utrecht demonstreren, maar dat heeft de gemeente verboden. Sierra Leone is vrij van ebola, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De laatste 42 dagen werd er niemand in Sierra Leone opgenomen die de ziekte had en daarmee is de epidemie volgens de WHO achter de rug. Wel staat het land nog 90 dagen onder verscherpt toezicht om te voorkomen dat ebola opnieuw de kop opsteekt. In het Afrikaanse land kwamen bijna 4000 mensen om het leven door de ziekte. Het CDA zal onder leiding van Siebrand Buma niet meer met de PVV in zee gaan. Dat zei de fractieleider op het najaarscongres van zijn partij in Utrecht. Hij hekelde de ruwe toon van Geert Wilders in het debat. Wilders is op basis van de voor hem nu gunstige peilingen nu al coalities aan het vormen. Maar het CDA doet daar niet aan mee, sprak Buma. Over de vluchtelingencrisis zei hij dat de opvang in Nederland sober en tijdelijk moet zijn... Volgens Buma moet het internationale vluchtelingenverdrag worden aangepast. Niet omdat we dat willen, maar omdat het zo niet langer kan, sprak de CDA-leider op het congres in Utrecht. Het weer bewolkt, zo nu en dan regen, in het zuidoosten ook af en toe zon. Het is vanmiddag 15 tot 19 graden. Morgen bewolkt, droog en soms wat zon. In de avond in het noorden en midden van het land kans op buien. Morgen wordt het een graad of 15. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Kroop het Eemnes en Aflid schoten 5 kilometer file. Op de A7 Den Oever richting Hoorn 2 kilometer bij Hoorn Noord. En op de A22 Velsen richting Beverwijk 3 kilometer file tussen Kroop het Velsen en Beverwijk door wegwerkzaamheden. Daar is één reis ook dicht. Daardoor staat het ook vast op de A208 Haarlem richting Velsen tussen Sandpoort en de A22 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Software op zaterdag bij CFM. We zijn nu weer drie uur lang vooruit de studio aan de Tolweg 10A. En de eerste plaat naar het nieuws en weer van twee uur draaien we King uit de jaren tachtig. Dat was de single Love and Pride. Ja, beginnen we meteen met nieuws, Albert-Jan. Want wij kregen de melding dat er een uh, server in de problemen was. Klopt, en dat ze een uh, behoorlijk uh, groot alarm hadden geslagen... en allemaal naar de stand uh, zijn uh, geroepen. De Redensmigade, KNRM, werden allemaal opgeroepen... maar gelukkig, het gaat goed met de server. Oké. Okay. dus Er uh, nou, was niks aan de hand. Hij was al uh, op de kant. Dus... Oh, oh ja, iedereen ging zee op en hij zat lekker aan de kant. Te Precies. Goed, nou, opgelucht. Goed, uh, goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Uh, we gaan weer drie uur Zandvoort op zaterdag uh, doen vandaag... En uh, wat gaan we dan nou doen? Nou, uiteraard allereerst uh, rond de klok van kwart over twee... Uh, gaan we, krijgen we een update over de crisisopvang uh, in de Korverhal. U bent gewend dat Gert-Jan Bluis bij ons langskwam... maar die wordt vandaag uh, vertegenwoordigd door Louis Hosman. Dus dat, dat allemaal om kwart over twee. Verder natuurlijk de vaste items zoals er zijn om half vier... de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... Half drie uiteraard het weerbericht. Blijft het zo, wordt het anders. U hoort allemaal om half drie. Uiteraard rond de klok van half vijf hebben we dier van de week. En die lijst het deze keer naar de naam Gizmo. En uh, ja, liefhebbers van het gedicht van de week. Hij komt er weer aan om kwart voor vijf. Het, was, het is echt een tranentrekker van het eerste uur. Hoe oh, is het weer zover? Ja, en het gaat, uh, we hebben deze keer uh, een bar, barkeeper in, uh, in, de, in, de, in het centrum van dit gedicht staan... En uh, het gedicht luistert er ook naar zijn naam. Het is Martin. Een heel gevoelig gedicht over barkeeper Martin. Dat om kwart voor vijf. Uh, we volgen verder natuurlijk uh, het voetballen. SV Zandvoort is, speelt vandaag uit tegen CTO 70. En daar is de eerste helft aanwezig John Lemmens. En die gaat ons daarvan op de hoogte houden. En uh, rond de klok van kwart over drie... gaan we uiteraard ook even weer... Uh, sinds tijden even weer met Louis van der Meij rond de tafel. Want die heeft natuurlijk heel veel te vertellen... over het biljarten in Zandvoort... Verder begroet ik Naomi van der Haan uh, ook in de studio. Uh, Zij volgt een opleiding tot, uh, voor de journalistiek in Tilburg. En komt binnenkort uh, stage lopen voor twee dagen bij CFM. Naomi, welkom. Hoi, welkom. lekker luisteren en uh, lekker even meedoen. En dan, uh, dan uh, komt dat wel goed. Uh, dus ik zou zeggen genoeg. redenen natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven naar, luisteren naar je lokale zender ZFM. Is er nu en dan draaien we ook nog een plaats. Als we Is we een dat goed? Even, als ja, een... ja, ja, ja, ja, ja. Komt helemaal goed. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met nu. Keiko. passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new, and while they're chasing doors, we'll be dancing in the dust, cause we're coming through.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, zo dadelijk naar het volgende plaatje gaan we praten met Louis van de gemeente Zandvoort. En dan gaat het over de opvang van de, de tijdelijke opvang van de vluchtelingen hier in Zandvoort in de Corvors Portal. Maar eerst Curious, die kill the cats. Shooting stars in midnight pastures, hanging out on clouds She rides on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shadow. het scheelt wel hè, in de kijkcijfers... dat we vandaag bezoek hebben in de studio. Van Naomi en Louis. De kijkcijfers vliegen omhoog bij CFM. Live te kijken op www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio van CFM aan de Tolweg 10A. Nou, we noemen zijn naam al. Louis is uh, aangeschoven bij ons uh, in de studio, uh, Albert-Jan. Ja, uh, goedemiddag uh, Louis Horsman, um, om volledig te zijn. Welkom in de studio... De luisteraars en kijkers van CFM zijn uh, gewend om op die stoel uh, Gert-Jan Bluis uh, te zien zitten. Maar die, die was verhinderd. En jij bent zo vrij geweest. We mogen elkaar tutoyeren uh, om zijn plek uh, waar te nemen. Maar dat, is, dat brengt me gelijk op uh, een, toch een interessant item. Uh, jij bent projectleider van de gemeente. Wat behelst uh, die functie? Nou, ik ben, uh, sinds uh, niet al te lange tijd ben ik hoofd van uh, een van de afdelingen van de gemeente. Ja. Maar op het moment dat het COA vroeg eh, en wij instemden met de opvang van de vluchtelingen... is mij gevraagd om de projectleiding daarvan op me te nemen. Eh, en en, eenvoudig gezegd, jij hebt de kerstboom opgetuigd. Ja, om het zomaar eens populair dat uit te drukken. Het is inderdaad een hele kerstboom. Ja. En dat moest ook enorm snel opgetuigd worden. Want ik denk dat we ongeveer binnen 24 uur voor elkaar hebben gekregen... wat er uiteindelijk goed is gaan werken. Op ja. maandagochtend kregen we het verzoek... Uh, en kreeg ik ook het verzoek om uh, die kerstboom uh, neer te zetten. Uh, een deel was al uh, zeg maar in de eerste twee uurtjes uh, door uh, de gemeentesecretaris uh, voorbereid. En uh, nou, dan kan je wel leunen op uh, een, zeg maar een soort model zoals dat in de crisisorganisatie werkt. Maar uh, het is toch allemaal weer net even anders... Nou, dat betekent dat je uiteindelijk uh, diezelfde avond, tot en met diezelfde avond al tot een uur of tien bezig bent uh, met een groot aantal mensen om alles te regelen. En dat, uh, ja, dat gaat van uh, openbare orde, veiligheid, schoonmaak, voedsel, zorgen dat uh, de bedjes in de sporthal zijn, uh, vrijwilligers uh, die zich aanmelden wat ook uh, gestructureerd moet worden. Want dat, uh, de, uh, dat kan niet ook uh, zomaar allemaal uh, op basis van uh, de goede bedoelingen. Daar moet je echt structuur aan geven. En dat betekent uiteindelijk dat de kerstboom uh, na een dag of 1, 2 zo functioneerde dat we dagelijks met uh, een kernteam van ongeveer 10 mensen rond uh, de tafel zitten. Wat ik net al aangaf, ook een Rode Kruis, uh, de, uh, ambtenaar openbare orde veiligheid, uh, vrijwilligers, uh, communicatieadviseur, noem maar op. En uh, twee keer per dag zitten we met een uh, stuurgroep uh, rond de tafel en dat is dan de burgemeester, gemeentesecretaris, communicatieadviseur en mijn persoon. Uh, mag ik het dan ook zo vertalen dat die, uh, Kijk, die kerstboom zit er nou in, die houden we er ook in. Uh, dat jij uh, de, de, de, de schakel bent tussen, tussen de mensen die echt in de sporthal aan het werk zijn. Dus de diverse, diverse disciplines, uiteraard. Hè, zoals beveiliging, Rode Kruis, uh, voedsel, eten. En uh, dan ga ik iets hoger in die kerstboom en op een gegeven moment kom ik projectleider tegen. En jij bent dan aan de schakel naar, het, uh, naar, de, naar de burgemeester en de gemeentesecretaris? Mag ik het zo vertalen? Ja, en ik doe zelf zo min mogelijk. Ik moet vooral anderen laten werken. En wel zorgen dat de belangrijke beslissingen. die ook bestuurlijk moeten worden genomen. goed voorbereid zijn. En die leg ik dan voor aan de stuurgroep van burgemeester, secretaris. Ja. Dus je bent ook een soort zeef. Ja, zeker. Een soort uh, trechter van wat, uh, ja, wat, wat, wat gaat wel door wat, wat gaat gaat en wat gaat niet door. Uh, ik, neem, ik heb een, een groot mandaat gekregen van de burgemeester en de gemeentesecretaris om binnen de kaders die we hebben afgesproken dingen te regelen. Dat kan ook niet anders als je binnen 24 uur dit soort dingen moet uh, regelen. En ik zorg er wel uh, ook zelfs tussentijds uh, dat je regelmatig met elkaar even telefonisch overlegt over hoe je dat moet, uh, moet doen. Maar dat, ja, dus het dus hele organogram, zo'n zo, zo, zo, zo organogram hebben jullie binnen 24 uur uh, op papier gezet. Die stond er al binnen uh, 6 uur. Nou, Oké. Okay. Dezelfde ja, avond. Het ja, dat is niet voor niets crisis. Ja. ja. Uh, dat is dus heel, heel kort tijd. Eén uh, praktisch voorbeeld even. Op een gegeven moment had ik een hele stortvloed aan vrijwilligers. Die, die zich aanmelden. Meer dan dat je eigenlijk nodig had. Die komen dan bij die coördinator terecht die de vrijwilligersbug geleidt. Dan komt die coördinator bij jou terecht en die zegt: Van moest luisteren, ik heb 400 vrijwilligers, maar ik heb maar hè, zoveel nodig. Ja. Maar, verwoord ik het op de juiste manier op deze manier? Ja, ja, dat, dat is. Uh, we hebben eigenlijk een omgekeerd probleem gehad. We hebben zo ongelooflijk veel aanbiedingen gehad van mensen die wat wilden betekenen. Ja. Dat ons probleem niet was van hoe kunnen we hulp krijgen, maar hoe kunnen we de hulp uh, zo structureren dat, ja. dat dat ook functioneel is. En twee, we moeten ook tegen een heleboel mensen zeggen... dat het niet nodig is om hulp te bieden... omdat het anders te veel wordt. Ja. Dus het is een omgekeerd probleem. Ja. Maar dat is natuurlijk wel hard verwarmend. Want als ik zie wat er allemaal daardoor ook mogelijk is geweest... is dat ja, toch wel een heel goed gevoel. En daarmee, in mijn ogen, is dat, zegt dat ook iets over de cultuur... binnen de gemeente Zandvoort. Men is gasvrij en heeft ook heel veel willen betekenen voor deze mensen. Ja, dus op een gegeven moment... dan, dan, dan de, de structuur, de organisatie staat. Uh, je hebt regelmatig, meerdere malen per dag, contact met de, de, de, de sectiehoofden, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En uh, eventuele knelpunten uh, uh, doorkoppelen, bespreken met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dan ja. heb ik het goed verwoord. Zeker. Dus je hebt uh, korte, korte nachten en lange dagen? Um, ja, <laughs> ik moet ook zeggen, dat geldt overigens niet alleen voor mij, dat geldt voor velen. Ja. Dat we er ook wel weer erg naar uitkijken dat we de mensen weer naar een andere plek zien gaan... waarvan ik hoop dat het een betere plek is dan wij hebben kunnen bieden in het kader van de crisisnoodopvang. Ik begrijp dat er het merendeel voor de derde keer in een crisisnoodopvang zit. Ja. Ja, de verantwoordelijkheid ligt bij het COA, die plaatst de mensen in het land... Maar we hebben ook duidelijk naar het COA inmiddels al doorgegeven... dat we echt adviseren om die mensen nu een meer permanente plek te geven. Want daar is echt alle aanleiding. Het naar. was ook veel gehoord in, het, in, in Zandvoort van... ja, die mensen gaan van, van crisisopvang naar crisisopvang. Zeulen, excuus mo, met, met mensen. Dat, dat moet je echt tot een minimum proberen te beperken. Is het voor deze vluchtelingen kans uitzicht op een meer definitieve opvang? Ja, ik durf daar zelf niks over te zeggen. Wij kunnen dat ook als gemeente... Uh, althans, wij hebben daar geen bevoegdheid nee, uh, over. Dat ligt zei, echt ja. bij het COA. Klopt. Maar wat we wel kunnen doen... en dat hebben we nu vanochtend zelfs nog uh, besproken... dat we nog een keer naar het COA aangeven... van help deze mensen... Uh, en zorg dat ze in een meer permanente... en een wat betere opvang terechtkomen... dan in dit soort crisisnoodopvang. Ik weet niet of u de foto's heeft gezien... Ja. van uh, waar ze in moeten liggen. Dat zijn gewoon veldbedjes... Ja. Het, is, het is echt behelpen, het is sober en doelmatig. En je, je wenst niemand toe dat ze echt, nou, inmiddels al een week of twee, drie... in dit soort omstandigheden moeten verkeren. Nou, vandaar dat wij ook in samenwerking met de gemeente... een dagelijkse update kunnen verzorgen over de stand van zaken. Gisteren was Gert-Jan Bluis hier en het bruiste inderdaad van de activiteiten. Naast sport zijn ze op het strand geweest. Ze hebben chocoladeletters in de, in de weer geweest... Gisteren was het wasdag. Nou, er waren ook op een gegeven moment een heleboel zandvoorters... die zeggen, nou, wij wassen, wij doen de was. Wat is er uh, sinds de laatste update van Gert-Jan Bluis... Uh, verder nog uh, gebeurd? Nou, uh, er gebeurt een heleboel. In ieder geval gisteren was uh, uh, waarschijnlijk de aankondiging... dat er een heleboel dingen uh, zouden gaan gebeuren. Want ik heb de terugmelding gekregen... dat het uh, gisterenmiddag een, uh, een drukke dag was. Inderdaad, uh, uh, allerlei activiteiten op het strand... Uh, ik begreep dat er een dansbijeenkomst uh, was voor de vrouwen... en dat er inmiddels ook nagedacht wordt om zoiets voor de mannen uh, te doen. Um, er is uh, door meneer Verstegen, een ondernemer... die is een tiental fietsen beschikbaar gesteld... waarvan ik hoor dat ze uh, heel erg blij zijn dat ze die fietsen hebben. Want daarmee kunnen ze erop uit. Ja. Um, en ik hoor, maar dan ga ik misschien al over naar de vraag... wat is nog meer nodig... Ik weet nou, niet nou, uh, of, nou, we zijn of raar, ik dan vooruit loop op jouw planning. We zijn er natuurlijk, nou, laat, laat ik even tussenvraag van maken. We waren ontzettend benieuwd of die pingpongtafel was gelukt. Nou, ik heb begrepen, want ik, ik, ik krijg dat ook weer uit uh, tweede hand. Yeah. Dat er uh, een aantal pogingen zijn ondernomen, maar vervolgens is dat toch uh, na nogal wat moeite, uh, mislukt op het transport. Ja. uiteindelijk is gezegd we hebben al zoveel activiteiten voor deze mensen georganiseerd ja. uh, we stoppen ermee um, want anders wordt het toch te veel ja, je dat moet is misschien je... ook het argument uh, uh, of het punt wat ik graag hier nog even wil noemen ja. uh, alle mensen die nog wat nieuws willen betekenen voor deze groep vluchtelingen zou ik willen zeggen van: uh, we hebben al zoveel dank voor uw aanbod maar op dit moment is het niet nodig om nog aanvullend activiteiten voor deze mensen te organiseren ja, want de, de opvang... terugbrengen, kijk, de, de activiteiten die zijn geweest... staan ook in verhouding tot de, tot de dagactiviteiten. Ik bedoel, je kan niet... Uh, uh, zes activiteiten op één dag organiseren... want uh, dan moet die bootvlucht, de vluchtelingen worden gewoon dan uh, echt uh, moe ervan. Maar u zegt dat... De, u, jij, mag jij zeggen. Jij verwoordt dat heel duidelijk. Van, uh, er zijn genoeg activiteiten. Er zijn genoeg vrijwilligers. Het is allemaal uh, uh, gestructureerd. Uh, het verloopt... Goed, zo, sobere opvang is het, is het weliswaar. Dat gaf je ook aan. Maar wel doelmatig. Dus In dit stadium mag je erg tevreden zijn... over hoe, hoe de crisisopvang zich ontwikkelt hier in Zandvoort. Ja, um, nou, ik, ik ben echt uh, uh, onder de indruk van de inzet van alle mensen. Niet alleen de vrijwilligers. Maar ook het personeel van de gemeente Zandvoort. Ook het personeel van uh, omliggende gemeenten... die uh, hun inzet hier uh, op uh, hebben. Um, Eigenlijk gewoon breed. Hey, misschien mag ik nog ook de twee beheerders noemen. Bert-Jan en Kok. Ja. Uh, nadrukkelijk is mij op het hart gedrukt. Ook deze mensen uh, hebben een enorme inzet in die sporthal. Want het is nogal wat. Hè, als je ineens van uh, gewone sportclubs uh, zoveel mensen in jouw sporthal terugvindt. En zij doen dat perfect. Ik ben erg onder de indruk. Ik zie ook dat uh, we wel zo langzamerhand uh, aan het einde van onze Latijn beginnen te komen. Want het duurt lang. Ja. Uh, we vragen veel aan deze mensen, dus ik zie er ook wel weer naar uit dat deze mensen uh, vanaf maandag naar een wat betere plek toe gaan. Ja, een wat meer definitievere Laten we dat, dat hopen ik, voor ja. hun dat ze nou een, daar dan langere tijd de rust zullen vinden die ze ongetwijfeld nodig hebben. Want van, van, van crisisopvang naar crisisopvang naar crisisopvang, daar wordt niemand vrolijk van. Ik hoop dat dat er gaat lukken. We zijn we iets vergeten in dit stadium? Ik heb in ieder geval het verzoek gekregen om hier te melden dat we nog uh, koffers nodig hebben. Koffers. Uh, er zijn inmiddels al een behoorlijk aantal koffers gebracht. Maar er is nog behoefte aan ongeveer uh, 30 koffers bij voorkeur met wieltjes. Dus als u een koffer op de zolder heeft waarvan u denkt ik ga toch niet meer op reis. Of ik heb er eentje over. Ja. Breng hem. En uh, op de Facebook pagina staat uh, meer over uh, hoe dat kan. Want de mensen zijn er enorm mee geholpen. Mijn voorkeur uh, vandaag. En hou ook de Facebookpagina in de gaten. Want ik heb ook wel eens gehoord dat er dan vervolgens zoveel koffers worden gebracht. Ja. Dat we het weer veel te veel hebben. Je, dus, uh, je wist wat de oproep. volgende vraag zou worden. <laughs> Geweldig. Duidelijke oproep. Koffers met wieltjes eronder. Nou, uh, dan hopen we dat we morgen dan weer de update hebben. En die zal tegen half drie zijn, want er is een ecumenische dienst morgen. Dus wellicht, luisteraars, de, de update... morgen kunt u rond de klok van half drie verwachten. En uh, ik zou zeggen... nog iets aan toe te voegen? Nee? Heel veel succes. Oké. Okay. Geldt ook voor je, van ons naar jullie toe. Dank wel.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 Strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. Here dream, we'll stop existing and start living. de dagelijkse update over de vluchtelingen van de gemeente Zandvoort, hoorde je deze van Michael Jackson en Heal the World. Nou voor iedereen die het interview mogelijk gemist hebben. Hij is vanaf morgen live, of te, te beluisteren, na te luisteren, laat ik het zo zeggen, op de CFM app. En die is weer gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. En uh, uiteraard, na aanleiding van dit interview, komt er weer een persbericht van de gemeente. Dus ook op de gemeentelijke website kun je de inhoud van het gesprek ook nog even teruglezen. Dankjewel voor deze toevoeging. Zie je wat zijn we een team, hè, zo, het, oh, de in Oh, jong. <gacht> Vijf minuten over half drie, zullen we het gaan doen? Het weer voor de komende dagen. Goed, het weerbeeld van vandaag. Vandaag is het ook over het algemeen bewolkt... en valt er van tijd tot tijd wat buiige regen. De zuidwestenwind neemt gedurende de dag in kracht toe... en wordt vrij krachtig in de polder... en krachtig en misschien wel hard aan zee... en de temperatuur loopt op naar een graad of 17. Het record voor de 7e november is 17,1 graad... gemeten in wederom het jaar 1955... Vanavond wordt het geleidelijk weer droog en de komende nacht klaart het op. De stevige wind draait vannacht naar west en neemt weer in kracht af. En de temperatuur daalt naar een graad of 11. Gaan we naar morgen. Morgen blijft het droog en zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait uit het zuiden en neemt geleidelijk weer in kracht toe. En de temperatuur loopt op naar een graad of 15, 16. Het record trouwens is 16,2, wederom gemeten, of gemeten in 2005. Gaan we naar maandag. Maandag blijft het overal droog met naast wolkenvelden ook geregeld zon. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar een graad of 16. Het dagrecord voor de 9e november is 15,4 graden, gemeten in 1998. Maandagavond is het bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind neemt zelfs nog verder in kracht toe, dus de blaadjes aan de bomen krijgen het erg moeilijk. De weerbeeld voor de langere termijn. De rest van de week is het wisselvallig herfstweer... Herfst weer, met vrij veel bewolking, van tijd tot tijd uh, regen of enkele buien... en ook regelmatig veel wind. Slechts af en toe is er ruimte voor de zon. De temperatuur gaat heel langzaam naar beneden... en ligt aan het eind van de volgende week rond een graad of 12, 13. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dankjewel, Albert Jan. Dat was het weer. En hier is Shaggy.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 That sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. We op de zaterdagmiddag Shaggy en I Need Your Love. Gevolgd door deze de Pikna Kalada song. Dat was uh, Robert Holmes. Nou, het is inmiddels uh, 14 minuten over half drie geworden. We hebben aan de telefoon Sean Lemmens. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Hey, welkom in de uitzending. Voordat we het over de voetbalwedstrijd van vandaag uh, gaan hebben... Ja. wil ik nog even bij jou terugkomen op de wedstrijd van Van de Week. Want dat was zo leuk. Zo 4 Vier tegen Syrië en Eritrea... Klopt, helemaal. Ja, hoe was dat? Nou ja, dat kwam smiddags op als, uh, wat we zeggen, het mag voor de radio wel gezegd worden. Het kwam op als kakker, zeg maar. En, uh, dus ik belde de trainer even later op van het vierde en die zei meteen, ja, dat gaan we doen. En uh, dus, nou ja, we hebben genoeg uh, shirtjes, broekjes, alles. En toen was een van de jongens van het vierde, Kevin van der Zijden, die zegt... Nee, ik geef de shirtjes cadeau, die mogen ze na de wedstrijd houden... Dus nou, Toen hadden we alleen nog schoenen nodig. Nou, waar ze vandaan kwamen, kwamen ze vandaan. Maar om acht uur konden we gaan spelen, op het hoofdveld bij ons. En, uh, twee keer 45 minuten, want ze wilden voluit en ze wilden de volledige tijd voetballen. Het was één groot feest. Ja, dus uh, ze vonden het wel onwijs leuk gewoon dat het uh, georganiseerd is. Ja, ja, werkelijk. En uh, het leuke was, want uh, van sommige mochten ze de voetbalschoenen houden. En toen zeiden de jongens: Nee, doe het niet, want als er een andere groep komt, dan heb je weer schoenen voor die andere groep. Nou, dus perfect gewoon. van: Nou, die schoenen, dat is fijn voor mij. Nee, van: Laat ze me hier staan. Misschien zijn ze voor een ander. Alleen de shirts mochten ze meenemen. En we gaan ze allemaal een petje van voor me. Nee, die jongens waren geweldig. Maar ook het leuke was van de eigen vereniging: waren ze ook dol enthousiast van vieren. Nou, een heel mooi uh, initiatief dus uh, van de week van uh, SV Zandvoort. Zandvoort 4 nee, nee. tegen Syrië-Eritrea. En wat is de eindstand geworden, Sean? Uh, 9-6 uit mijn hoofd. 9-6? Ja, 9-6. Dus ze hebben echt doelpunten gezien. En, uh, dus uh, nou, het was een, uh, eerst van Zandvoort veel sterker. Maar daarna, toen hadden ze het een beetje door. Hè. Ja, Die jongens uh, die, die hadden misschien uh, al maanden geen voetbalwedstrijd uh, gespeeld. Misschien al helemaal niet, maar ze zat een coach. Nou, die, uh, die was zo superfanatiek. Het uh, was geweldig om te zien. En, uh, en die stuurde ze steeds aan. En die uh, regelmatig hield weer voorbij uh, hoe de stand was. En uh, uh, dat ze even anders moesten spelen. Dus in de tweede helft ging het ook een stukje beter. En heel veel uh, publiek uh, langs de coach, neem ik aan? Ja, man of, uh, sowieso man of dechter vanuit uh, de sporthal. En uh, ja, stel, de meiden van ons die hadden getraind en die gingen toch even kijken. Want ja, uh, dat was toch best uh, leuk om mee te maken. Hey, hartstikke goed, Sjon. Uh, Dankjewel uh, daarvoor. Ja. En dan gaan we het hebben over de wedstrijd van vandaag. Want uh, Sanford speelt vandaag uit tegen CTO 70. Waar komen ja. die dan vandaan? Die komen uit Diemen vandaan. Uit Diemen. Okay. Dus uh, jij bent uh, op dit moment uh, ja. in Diemen aanwezig. Ja, ja, het is diemen, het, is, ja, het loopt over elkaar in, maar laten we maar even uitgaan dat het diemen is en niet Duivendrecht. En uh, ja, een hele kleine vereniging, althans kleine twee veldjes hier. En uh, een voornamelijk zondagvereniging met een zaterdagteam. En dat merk je ook, want er is bijna geen publiek. Zandvoorts zijn er in grotere getalen hier dan, uh, dan, uh, dan de mensen van CTO 70. Oké, okay, en uh, ja, de wedstrijd is uh, om half drie gestart. Ja. En uh, ja, zijn, uh, is uh, SV Salford vandaag helemaal compleet? Of uh, missen er uh, bepaalde spelers? Nee, Max, Max Aardewerk is op vakantie. Ik hoorde, na berg definitief afgehaakt is, dat is wel jammer natuurlijk. We lopen nog, uh, Jeffrey uh, heeft nog steeds een blessure, dus toch die uh, hele belangrijke uh, ja, aanvaller. Van S.V. Zandvoort, die vorig jaar toch echt uh, heel duidelijk aanwezig was. Die missen we. En uh, ja, verder zie ik hier eigenlijk een beetje de basis uh, van elke week staan hier. Nou, we zijn uh, inmiddels dus al eventjes uh, onderweg. Hoe is het met de krachtsverhouding op dit moment? Nou, zal ik je vertellen, de eerste zeven minuten hadden al 2-0 moeten staan. En uh, dan komen ze in één keer een aanval en er wordt onnodig, onnodig en, uh, een uh, overtreding gemaakt in de corner bij, op de hoek van, uh, bij, bij Zandvoort. Daar komt de vrije trap uit voor CTO 70. Nou, die, uh, die wordt eerst in instantie door Jorgen fantastisch uh, gekeerd. Ja, en die man die kan uithalen dat de bal vanaf de 16 loei en loei hard. En we staan achter hem met 1-0. Ja, moeten we praten over de 1-na-onderste. Nee, hè? Uh, we spelen daarna alleen maar op hun helft. We komen er nog niet door, want ja, ze, ze hebben 1-0 voor, dus liggen met z'n 11 voor de goal. En, uh, maar het was een blamage voor die, die, vrij, uh, voor die, die onnodige, onnodige, uh, ja, noem het uh, overtreding. Het uh, was, was, was nergens meer nodig. Je, als je mij dan loopt, of een corner tegen of een vrije trap, dan wil ik even, of een uh, achterbal. En ja, er wordt een, ja de scheidsrechter terecht geeft een, een vrije trap. ...en die wordt heel mooi voorgesteld. Fantastisch gered door... Uh, <coughs> ...Jorrit. En ja... ...keihard vanaf die 16 meter. De is bejaagd. Onnodig achterstand. Werkelijk onnodig. Werk aan de winkel voor SV Zandvoort dus. Dankjewel John voor dit moment. En straks in het uh, tweede uur komen we weer bij je terug. Tot straks John. Hoi. Oké. Okay. En hier is Omi met de cheerleader... Solution. my one solution is my queen but she stays strong Vestalvoort 1 is nog heel wat werk aan de winkel. En als je bij de 1 onderste op dit moment met 1-0 achter staat... dat valt speelt... dan een beetje tegen. En vorige week spelen ze tegen de koploper en daar winnen ze. Nou, ja. Dan mag jij mij uitleggen hoe die motivatiecurve gaat bij die voetballers. Nou, maar ze hebben nog even voor, dus... Komt vast wel goed, toch? Ik, nou, ik hou mijn hart vast. <laughs> Oké, okay, we wachten het af. CFM Race Radio, Pit Report... Ja, dan is het nu de beurt aan Naomi met de pit reports bij CFM. Goedemiddag, Naomi. Goedemiddag. Um, ik heb nieuws over Zandvoort zou graag de Formule 1 terughalen naar de badplaats. Op initiatief van de VVD-fractie gaat de gemeente onderzoeken of het haalbaar is. Iedereen is er enthousiast over, ook de wethouder. Ik denk dat we het gezamenlijk moeten aanpakken. Overheden en bedrijfsleven in de regio... Het feit dat Max Verstappen het zo goed doet is een positief signaal... ...aldus de fractievoorzitter Jerry Kramer. Een motie van zijn partij werd donderdag unaniem aangenomen in de gemeenteraad. De laatste Grand Prix van Nederland op het circuit in de Zandvoortse Duinen was in 1985. Nicky Lauda won. Het is een historisch circuit en het zou toch mooi zijn als we weer op de kalender kunnen komen... Ik realiseer me dat het tientallen miljoenen euro's kost om de Formule 1 terug te halen. Maar we moeten zeker de mogelijkheden onderzoeken. Gezien de kosten denkt Kramer aan een uitwisseling met andere historische circuits in Europa. Ik las dat Bernie Ecclestone, de baas van de Formule 1, onlangs in de Telegraaf zei... We zijn liever in Sochi dan in Zandvoort. De uitspraak kikkerde mij. Waarom niet? En in Sochi, en in Zandvoort. Je zou bijvoorbeeld eens in de vijf jaar de race in Zandvoort kunnen houden... en dan de andere jaren op andere circuits, ligt Kramer zijn ideeën toe. Een woordvoerder van Circuit Zandvoort reageert enthousiast. Een overwinning van Mark Verstappen op ons circuit zou toch fantastisch zijn. Het zou mooi zijn als we samen de schouders eronder zetten. Wij willen wel, maar we kunnen die entreekosten van tientallen miljoenen euro's niet in ons eentje opbrengen. Daarvoor is de steun van commerciële partijen onontbrekelijk... Het circuit kan de organisatie zeker aan, zegt de woordvoerder. We hebben bij onze investering in de jaren 90 rekening gehouden... met eventuele terugkeer van de Formule 1. We beschikken nog steeds over de testlicentie... en enkele bouwkundige aanpassingen in het circuit, Formule 1 waardig. Ook de stroom aan toetsenhouders kunnen we aan... Dat hebben we in het verleden zeker bewezen. Wauw, als dat eens dat zou gebeuren. gaan gebeuren, hè? Dat 2018, <laughs> de Grand Prix van uh, Zandvoort. Ja, ja. dat is, affiche heb je, wel, heb je al, hè? Een jaartal nog even ja, te Ja, klopt. 1985, hè? Dat was de laatste. Jeetje. Een hele tijd geleden alweer. Dat zou geweldig zijn, maar er moet natuurlijk wel wat aan het gebeuren dan, hè? Ja, zeker. Ja, heel veel, Oeh. heel veel. En dat nou gaat heel veel kosten. Nou, Omi, hartelijk ja. dank voor dit goede bericht. Top. Goed. Kijk, daar <laughs> hou we van. Ja, je mag baar, <laughs> en dan nou moet het nog waarheid worden, hè? Gewoon in 2018 de Grand Prix van Zandvoort. En dan Max stappen winnen. Nou, hoe mooi kan je het krijgen? Zodat ik de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En de laatste voor is er weer van drie uur, is deze van Tototouch. Tot zo!